Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Annemarie Rozing met het NOS-journaal. Het CDA zal de onderhandelingen over een kabinet met de VVD, gesteund door de PVV, hervatten. Dat heeft fractievoorzitter Verhagen gezegd na spoedoverleg in de CDA-fractie. Onderhandelaar Ab Klink zal vervangen worden door staatssecretaris Ank Beileveld, maar Klink blijft wel in de fractie. De hele avond is er bemiddeld tussen drie dissidenten, onder wie Klink en de rest van de CDA-Kamerleden. De dissidenten hebben grote inhoudelijke bezwaren tegen de PVV, maar hun steun is onontbeerlijk om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Volgens Verhagen hebben alle drie aangegeven dat hun bezwaren eventueel kunnen worden weggenomen. De drie krijgen uitgebreid de mogelijkheid om kritiek te uiten als er een onderhandelingsakkoord is. Klink zei dat hij aan het eind van het proces met een open mind het onderhandelingsresultaat zal beoordelen. PVV-leider Wilders laat weten nog veel vragen te hebben voor Verhagen als ze elkaar later vandaag weer treffen. Hij kan nog niet zeggen of hij met de gekozen oplossing uit de voeten kan. Op de westelijke Jordaanhoever zijn twee Israëliërs neergeschoten. Ten oosten van Ramallah werd hun auto onder vuur genomen, volgens het Israëlische leger door Palestijnse schutters. De aanval komt een dag nadat bij Hebron vier Israëliërs werden doodgeschoten. Hamas eiste die aanslag op en dreigde met nieuw geweld. Hamas is veel tegen de vredesonderhandelingen die komende dag in Washington worden hervat. De Amerikanen hopen binnen een jaar een akkoord te bereiken over een twee oplossing. Een soeverein Palestina en een veilig Israël. De politie heeft een man van 37 uit Voorschoten aangehouden... die ervan wordt verdacht de afgelopen weken drie vrouwen te hebben verkracht. De laatste was een 24-jarige vrouw, vannacht bij Hillegom. De twee andere verkrachtingen waren drie weken geleden in Voorschoten... en twee weken daarvoor in Noordwijk. Het weer. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Overdag wisselend het bewolkt met in het westen meer zon en in het oosten kans op een bui. Het wordt 19 graden. Dit was het NWS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zon, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 20 jaar, het jaar. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleefd het. Alleen op ZFM. 20 jaar, ZFM. ZFM. Every time I think of you, it always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood.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 The they're okay. good okay.